Ezelot Thomassen met het NOS Journaal. Nederland staat volgens een journalist van de Times... niet op de lijst van 50 landen... waarvoor Engeland de quarantainemaatregelen opheft. Ook Portugal en Zweden zouden er niet op staan. Mensen uit deze landen zouden daardoor ook na volgende week vrijdag... verplicht twee weken in quarantaine moeten... als ze Engeland binnenkomen. Andersom adviseert Nederland mensen alleen... Nood voor noodzakelijke reizen naar Groot-Brittannië te gaan. Reizigers krijgen bij terugkomst in Nederland het dringende advies twee weken in quarantaine te gaan. In het westen van Turkije zijn tientallen gewonden gevallen... bij een reeks ontploffingen in een vuurwerkfabriek. Op het moment dat dat gebeurde waren er 150 tot 200 mensen in het gebouw. Zeker 56 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Van hen zijn drie er slecht aan toe. Hulpverleners konden aanvankelijk niet naar binnen... vanwege de aanhoudende explosies. In Turkije is de rechtszaak begonnen tegen 20 Saoediërs... die ervan worden verdacht dat ze betrokken waren... bij de moord op de journalist Khashoggi. Hij werd twee jaar geleden vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Zijn lichaam is nooit gevonden, maar het is vermoedelijk in stukken gesneden... en daarna meegenomen uit het consulaat. Khashoggi zou zijn vermoord vanwege kritiek op het Saoedische koningshuis. Een protestactie van 50 à 60 boeren op het Maliveld is rustig verlopen... De organisatie Agractie had Tweede Kamerleden uitgenodigd, maar die kwamen niet. De boeren willen vanmiddag op meer plaatsen kleine protestacties houden. Onder meer in Zolle, Almelo en Leeuwarden. Ze voeren actie tegen de verplichting om koeienvoer met minder eiwitten te gebruiken. De Kamer wil dat dit plan nog eens wordt doorberekend. Minister Schouten herhaalde vanochtend dat ze ervan uitgaat dat de maatregel doorgaat. Het weer bewolkt en zo nu en dan breekt de zon door. Lokaal kan een bui vallen en het is 18 tot 22 graden. Vannacht opnieuw regen. In het weekend is het wisselvallig bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland is het behoorlijk druk... door de werkzaamheden aan de A9 Diemen-Amstelveen. De weg is tot zondagmiddag in beide richtingen dicht... tussen knooppunt Diemen en knooppunt Holendrecht... Dat veroorzaakt drukte op onder meer de A10 Zuid en op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen naar de West en Muiden doe je er een kwartier langer over. Op de A10 Oost staat het ook vast richting Amersfoort. Daar heb je inmiddels ruim een uur vertraging door een ongeluk bij Zeeburg. En er zijn twee rijstroken dicht. Het is dus ook wat drukker op de A7 op de afsluitdijk richting Friesland, want daar is de vertraging nu een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wanneer is nodig, je bent genoeg Als je boze woorden die vinken zoet Het leven zonder jou, doe me helemaal nada Te digo que no De vacaciones in Punta Cana, no In París een fin de semana, no Si no estás conmigo, no quiero nada Ponte voor mij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 Liefwoord heeft het en jij beleefd het.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 I'm sure. I'm sure So I give a million dollars Just to go to grab me by the car And I come with us With us I'm not trying to be your part-time lover Sign me up for them full-time I'm yours I the night that's up in front of you, on a pole that's bound for hope, I left you in the you, with the shouts here, and waving tall. You